Jeroen van Kamp met het CNOS-journaal. Zeker een van de terroristen die vrijdag aanslagen pleegde in Parijs is ontkomen, melden Franse media. Onderzoekers houden daar sterk rekening mee nu een van de auto's van de terroristen is teruggevonden in een buitenwijk van Parijs. Volgens Franse media zijn in die auto drie kalasnikovs gevonden. Eerder werd ze ook al een auto teruggevonden, die stond geparkeerd voor de deur van concertzaal Bataclan. Twee van de drie Nederlanders die gewond raakten bij de terreuraanslag in Parijs liggen nog in het ziekenhuis. Ze raakten zwaar gewond, maar maken het naar nou omstandigheden goed, zegt de Nederlandse ambassadeur in Frankrijk tegen de NOS. De twee zijn aanspreekbaar. Ze raakten gewond op straat toen ze vanuit een auto werden beschoten. De terroristen die de aanslagen in Parijs hebben gepleegd zijn criminelen en geen vluchtelingen. Dat heeft de voorzitter van de Europese Commissie, Juncker, gezegd voorafgaand aan de G20-top. Hij vindt het verkeerd als mensen dat verband leggen. Zo heeft de nieuwe Poolse minister van Europese Zaken gezegd dat hij zich niet langer wil houden aan de afspraken met Brussel over de opvang van vluchtelingen naar de gebeurtenissen in Parijs. Er waren kinderen aan boord van de Franse hogesnelheidstrein... die gisteren ontspoorde tijdens een proefrit, meldde Franse media. Onduidelijk is of er ook kinderen zijn omgekomen. Hoeveel kinderen aan boord waren is ook onbekend. Met ongeluk in de buurt van Straatsburg kwamen tien mensen om het leven... en vielen meer dan dertig gewonden. In de vlak vlakbij de grens met Israël, zijn 15 Afrikaanse migranten doodgeschoten. Volgens het Duitse persbureau DPA maakten ze deel uit van een groep Soedanese vluchtelingen. Volgens de ene bron werden ze neergeschoten door de Egyptische politie toen ze de grens met Israël over wilden steken. En een andere bron zegt dat de politie ze alleen maar heeft gevonden, maar niet heeft doodgeschoten. Wie er dan wel verantwoordelijk is, is niet bekend. Het weer, het is op de meeste plaatsen bewolkt en er valt af en toe regen. Er staat een matige, aan zeestormachtige wind en het is een graad of 14. Vanavond neemt de wind af en is het op de meeste plaatsen droog. Dit was het ZFM Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Erwin de Hart van de ANWB. In het westen van het land komen zware windstoten voor. In het zuidwesten is het langs de kust stormachtig. Tot zover de verkeersinformatie.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 juist tussen 12 en 2 bij CFM. En ik hoop dat jullie er ook van genoten hebben. Onze Sinterklaas uitzending. En wij gaan even bijkomen met Zaltfort op zondag. Goedemiddag. Het is uh, 7 over 2 de lipsync en de funky town als eerste na twee uur. Nou, het reguliere programma Zaltfort op zondag. Ja, luisteraars welkom Rob. Hey, Leuk je te zien. Man. Hallo het Hey, tijd geleden.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 In Spanje ben, dan rijd ik even bij ze langs omdat ze heel goed kennen. Helaas, helaas, is zit nooit thuis al soms een zwarte Piet. Die trouwens in zijn vrije tijd opvallend bleekjes ziet. wie kent het niet? Sinterklaas, Sinterklaas en natuurlijk Zwarte Piet. Sinterklaas, de kent in de klas, Sinterklaas en natuurlijk zwarte Piet. Elk jaar in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 the bed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 Tell her that I love her. If you happen to see the most beautiful girl walk out on me. Tell her I'm sorry. Het blijft toch echt mooie muziek hè? Deze van Charlie Rich en the most beautiful girl in the world. Het is inmiddels kwart over twee geworden bij CFM. Tijd voor Zandvoorts Nieuws in het kort. Toch?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 um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 Diamonds, taking shape We are diamonds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 Yeah.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 And here is Jacqueline. I remember when I was younger. I saw the pictures on TV. it echoes on like a drop in the ocean but the faith is strong and if we gather out we can make more We'll be Twee hits, non-stop op de zondagmiddag bij GFM Zandvoort op zondag. Als eerste Jacqueline Galvaart met Make More Sound. En die Make More Sound werd gemaakt daarachteraan door de stereo MC's. Je hoorde ze met uh, My Name Is Rob. Ja, Last in Music, zo heet hij uh, officieel, uh, Albert-Jan. Ja, oké, okay, dit is ja, goed. Ja, het ja. hey, het ondernemerschalen gaat er uh, weer aankomen. Ja, aanstaande donderdag vindt in de haven van Zandvoort de jaarlijkse avond voor ondernemers plaats.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 as a ghost It's a sad time. Ik tak de passie los, er blijft geen mens meer binnen. Het land wars van de Tutteling, geen uniform is heilig. Een zoon die ons, zijn vader Piet, een fiets staat nergens veilig. Vijftien miljoen mensen.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 Die 15 miljoen, dat zijn er wel een paar meer geworden inmiddels, uh, Albert We hebben flink ons best gedaan, hè, zullen we maar zeggen. Kleine 17 zitten we nou al. De voor. 17, dat bedoel ik. Je de Fluidsma Fluitsma en Van Tijn. Ja, de Formule 1, weer terug nou, op Zandvoort. Dat het zou houd, toch mooi zijn, Hij he? houdt de gemoederen wel bezig. Ja, ja, ja, gevoet, ja, ja, ja. Want uh, niet de afgelopen week, maar die weten ook voor. Uh, gooide Jerry uh, Kramer van de VVD een ballon.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 I'm mm you -hmm. meekijken in de studio van CFM kan heel makkelijk via www.cfm-live.nl We leven het ritme van Zandvoort, ook op internet. www.cfmzandvoort.nl. En ook via de website cfmzandvoort.nl kan je live meekijken uiteraard... in de studio van CFM aan de Tolweg ah. Tina. Goedemiddag, Zandvoort. Dime si es verdad, me dijeron que te Tú no saber lo que estoy sufriendo. Esto te lo tengo que decir. Cuéntame, tu despedida para ben zo dura. Cena que te llevo a la luna y yo no dat ik ben así. Esta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 Nou ja, die is van albert uh, wel of niet? Ik, dit, dit sta ik ook niet. Nee, hè? Nou, het is een beetje gebrabbeld. Niet gebabbeld, maar gebrabbeld. Gebrabbeld. Jo, de Nicky Jem en El Perdon... tezamen uiteraard met Enrique Iglesias. Jawel, uur 1 zit er alweer op. Ja, en uh, ja, wij volgen voor u... Uh, bij dus geen eredivisie voetbal. Wat wij wel voor u volgen is... Uh, de hockeykraker in de hoofdklasse, hier, is Kampong, uh, momenteel lijstaanvoerder van de hoofdklasse